Het is 8 uur, Jeroen Maan met het NOS Journaal. Een Nederlandse vrouw van 22 is gisteren verongelukt tijdens het duiken op Curaçao. Haar vriend, een duikinstructeur van 34, ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De politie op het eiland kreeg rond het middaguur een melding dat er twee lichamen in zee dreven. De slachtoffers werden gereanimeerd, maar de Nederlandse vrouw overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Mogelijk hebben de twee te diep gedoken, maar ze kunnen ook zijn overvaren... Het lichaam van de vrouw is nog niet vrijgegeven in verband met het onderzoek. In Hilversum is afgelopen nacht een man uit Zweden ernstig mishandeld. Hij ligt nu in coma in het ziekenhuis. De man die sinds een paar weken in Hilversum woont en werkt... werd s'nachts rond drie uur door een taxi thuis afgezet. Daarna ging hij samen met de taxichauffeur geld halen. Toen ze terugkwamen bij de taxi zou er een deuk in de auto hebben gezeten... en zouden twee andere mannen bij de taxi hebben gestaan. De twee zouden de dertigjarige zweet hebben getrapt en geslagen.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 waardoor er op andere afdelingen geen risico op besmetting is geweest. Een zware naschok heeft in het noorden van Italië nog meer schade aangericht... in het gebied dat vannacht werd getroffen door een aardbeving. Bij de beving kwamen zeker zes mensen om. Enkele mensen worden nog vermist en over het aantal gewonden is nog geen duidelijkheid. De naschok had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. In het dorp Finale Emilia stortte daardoor een toren in. Het weer vanavond en vannacht blijft er een kans op een bui. Morgen begint vrij zondag, maar in de middag weer kans op een bui. Het wordt morgen 18 graden langs de kust en 24 in het binnenland. Tot zover het nos Chanaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Voorthuizen en Barneveld. 2 kilometer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden-Oost. Ook 2 kilometer. Dan naar het zuiden de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Lederheinde en knooppunt De Hocht 4 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een file van 2 kilometer. En dan geldt er ook nog steeds een waarschuwing omdat er lokaal nog stevige onweersbuien voorkomen, sommige ook met hagel. Dit was de Verkeersinformatie.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. Het was wereldnieuws van Boston tot Delft. De telefoon stond roodgloeiend. Talkshows slijmden en poesten om hem te mogen ontvangen... en ministers brachten persoonlijk hun complimenten over. En bij lezingen was het voortaan dringen als in een spitstrein. Het Majorana Fermion was gevonden. Of beter gezegd, waargenomen. Of nog iets voorzichtiger. Er lijkt iets op te duiden dat dat mysterieuze deeltje daadwerkelijk bestaat. Hoe kwantummechanica ineens een publiek sensatie werd, daar gaat het komend uur over. Welkom Leo Kouwenhoven, hoogleraar kwantumtransport in Delft. en de man die het Majorana deeltje als eerste waarnam. En ook hier in de studio zit Jan van den Berg. Hij is theatermaker en trekt al jaren volle zalen met elementaire deeltjes. Leo Kouwenhoven, was dit, uh, wat was het leukste moment eigenlijk van, van, van de hele gebeurtenis? Oh, een hele reeks leuke momenten. Natuurlijk, de eerste keer. Dat we de meting zagen. En uh, er lag een briefje op mijn bureau met een, met een, met een meting. Eigenlijk bleek die meting later niet de juiste te zijn. Maar het gaf wel de eerste teken van... Hey, we, we zijn er bijna, we zijn er bijna. We, we, het zit er misschien wel in. U wist al dat het ging gebeuren? U wist van... Hij, ja. dit, we gaan dit gewoon vinden. Ik, had wel, ja, ik was al redelijk overtuigd dat het zou gaan lukken. Misschien was het niet helemaal terecht dat ik zo overtuigd was. Maar ik had goede hoop. En uh, we hadden het gewoon uh, netjes uitgezocht van tevoren. Alle materialen leken te werken, de opstelling leek te werken. Dus dan uh, ja, op een gegeven moment denk je wel van uh, het gaat gebeuren. Het, je, je, het, het ruikt gewoon op een gegeven moment naar... Hè, die majoranen zit er bijna aan te komen. Dat, dat, dat heb je gewoon, ja, dat voel je aan. En zo'n briefje, wat dan later niet het juiste briefje leek... maar, ja. maar, maar, maar wat, wat staat er dan op zo'n briefje eigenlijk? Ja, een een meting, dus uh, een, een piekje, zonder piekje. Hè, want we zijn op zoek naar een piekje... Uh, moet, uh, en het piekje moet aan bepaalde eigenschappen voldoen als je uh, allerlei krachten verandert. Elektrische krachten, magnetische krachten. Dus uh, de beginpunt moet een piekje zijn. En dan kan je gaan kijken hoe het piekje gaat uh, veranderen als je die krachten aan en uit zet. Maar een handgeschreven briefje van nee, een van de collega? Nee, een, een, een plotje, een uitdraai van een meting. En, toen, en, en, en, en zo, zo ziet zo'n ontdekking er dus uiteindelijk uit? Uiteindelijk wel, ja. Nou, Je ziet het op, op de computer natuurlijk, op je computerscherm. Uh, en, en als je het uitprint voor je baas, dan uh, ziet je baas uh, het printje. En dat in dit geval was, uh, was ik dat. Ja. En dan, Later uh, heb ik echt veel achter de computer zelf gezeten. Want uh, het is niet heel bevredigend om het op een uh, briefje te krijgen. Dus is het toch veel leuker om uh, op het scherm het zien te zien te, ja, te gebeuren. Dus ik heb uh, heel wat tijd uh, daarna, daardoor gebracht, achter de computerscherm. En dan komt het moment dat je het naar buiten moet gaan uh, brengen. Van goh, ja, we hebben een piekje. En dat piekje, dat is het uh, Majorana-deeltje. En daar is de natuurkunde al uh, decennia naar op zoek. Maar wij hebben hem. Hoe, ja. doe je, hoe doe je dat eigenlijk? Aan wie vertel je dat? En, en hoe? Ja, dat, dat hebben we echt uh, heel voorzichtig aangepakt. Want uh, uh, je weet dat dit een. Uh, als het zo is dat het dan gewoon een hele grote ontdekking is. En als je met zo'n grote claim komt: van ik heb dit nieuwe deeltje ontdekt, dan moet je ook al behoorlijk wat bewijs hebben. En dus na de eerste meting van het piekje ga je echt heel veel andere metingen doen. om te verifiëren dat dit piekje de juiste eigenschappen hebt. En je discussieert met iedereen en je, je, je, roept, ja, eigenlijk, je vraagt zoveel mogelijk kritiek op je metingen of tekortkomingen. En die probeer je allemaal in te vullen, totdat je het gevoel hebt dat het plaatje een beetje compleet begint te worden. Dus we hebben heel veel met mensen gediscussieerd. We hebben het op een, al op een kleine meeting... Uh, aan zo'n twintig uh, natuurkundigen laten zien. En we hebben heel veel ja, vragen, suggesties, kritiek ontvangen. Uh, en dat weer verwerkt. En uiteindelijk uh, eind februari... In Boston uh, voor die hele grote conferentie uh, verteld. Toen waren we redelijk zeker van onze zaak. We waren en, behoorlijk zeker van onze zaak. En dat was een groot moment, want, want, want daar begon het rond te zingen. Toen zeiden al die natuurkundigen van nou er komt straks iemand uit Delft. Nou, waarschijnlijk wisten ze al wel wie u was. Want zo groot zijn dat, dat soort vakgebieden waarschijnlijk niet. Maar ze gaan straks iets zeggen over het Majorana Vermion. Ja, ja. ja ik weet ook niet precies hoe dat uh, hoe die sociologie werkt. En hoe die communicatie. Via de wandelgangen precies. Uh, maar, maar wat merkte u? Wat heeft u zelf waargenomen? Uh, dat ineens werd het heel druk? Of gingen mensen u... Uh... Nee, dus ik, ik liep daar uh, een uur van tevoren... of twee uur van tevoren van mijn eigen lezing... liep ik daar rond. En toen kwamen al verschillende mensen naar me toe van... Uh, ga je het vertellen? Heb je het gevonden? Uh, weet je het zeker? Uh, is er nieuwe data? Dus toen bleek al dat, uh, ja, dat mensen iets wisten. En toen ik die zaal zag... Uh, en op een gegeven moment spulletjes had geïnstalleerd en die zaal vol zag stromen... Ja, dan heb je ook wel door dat, uh, dat mensen op de hoogte zijn... dat er iets gaat gebeuren, ja. Het was vol. Het was heel vol. Daarna volgde een enorme storm aan, aan mediaverzoeken. Alle kranten, ja. over, ook echt wereldwijd. Ja. De, televisie, rubrieken. De, bent u nu een ster eigenlijk in, in de natuurkunde? Nee, nee, zo snel gaat het ook niet. En, uh, uh, nee... Maar uh, het, het, het krijgt wel heel veel aandacht. Uh, het, uh, ik schrik een beetje van je vraag. Nee, vol, ik hoop het niet. Nou ja, ik, ik, <laughs> ik weet uh... niet hoe dat werkt eigenlijk. Nou, we dat, krijgen uh... wel heel veel uitnodigingen voor lezingen. En er zijn heel veel verzoeken om uh, bij congressen iets te vertellen. Of bij, uh, bij de universiteiten zelf, zo'n colloquium. Uh, dus het heeft behoorlijk wat bekendheid, dat zeker. Uh, mensen zijn echt heel nieuwsgierig van uh, hoe zit het nou precies met, die, met het experiment. En wat het zou leuk zijn om uh, hè, als ze erover komen vertellen? Ook voor, uh, uh, voor de studenten, voor iedereen. Uh, en het is gewoon uh, ja, een uh, excitement. Hey, er is iets nieuws. Dus er gebeurt iets nieuws. Dus uh, heel veel mensen zijn uh, enthousiast. We hadden het al ook over de vraag van, ja, uh, hoe moet je het noemen? Kijken, waarnemen, hebben we het gezien, hebben we het niet gezien? Hoe gaat het nou eigenlijk? Nou, het is dus een, een uitdraai. Laten, laten we eens een, een blik nemen, althans het is radio... maar laten we eens luisteren naar dat lab waar dat deeltje voor het eerst is waargenomen. We hebben onze verslaggever erop uitgestuurd, Gerda Bosman... en die ging kijken bij promovendus Vincent Maurik. Hier sta je in het lab waar eigenlijk... Um... Waar we, waar we eigenlijk voor het eerst iets uh, gezien hebben van het Majorana-deeltje. Hier is het eigenlijk uh, gemeten. En uh, nou ja, dit is de opstelling waar het allemaal uh, in gebeurd is eigenlijk. Beschrijf eens, hoe ziet die opstelling eruit? Nou, dat is een, uh, eigenlijk een, uh, een uh, grote soort thermosfles... waar uh, een, uh, een bad van uh, helium in, uh, in zit. En uh, het is een thermosfles omdat je niet zoals bij een normale thermosfles... je de dingen warm wilt houden, maar hier wil je het juist heel koud houden ze dus er zit een heel groot uh, bad van uh, heel koud vloeibaar helium in. Dat is uh, iets maar vier graden boven het uh, absolute nulpunt. En daar hangt vervolgens een, uh, een hele opstelling in met uh, elektrische bedrading waar onderin een uh, heel klein chipje zit. En op dat chipje zit een uh, uh, heel klein structuurtje wat we met nanofabrikage gemaakt hebben. En in dat structuurtje kunnen wij dus uh, Majorana deeltjes eigenlijk als het ware creëren en daar metingen aan doen. Ja, in principe is het meten gebeurd gewoon uh, allemaal vanaf de PC. Dus je, je, je runt gewoon een klein uh, programma wat je schrijft met wat code van uh, deze meting wil ik doen. En dan wordt uh, via de PC wordt er een, uh, een signaaltje richting uh, de meetopstelling verstuurd. Dat wordt dan eerst naar een uh, optisch signaal uh, omgezet. Om te voorkomen dat we elektrische uh, ruis vanaf de computer en zo inkoppelen naar het structuurtje naar beneden toe. En alle meetopstelling die is uh, elektrisch geïsoleerd en die wordt... Uh, ...van uh, spanning voorzien door batterijen, dat is allemaal niet op het stroomnet aangesloten... allemaal ...om te voorkomen dat we uh, ruis inkoppelen naar het uh, structuurtje toe. Oké. Okay. Ja. Ja, en dan de, de meting is eigenlijk gewoon uh, volautomatisch. Kun je zelfs thuis vandaan doen, je logt in op de computer en je, je zet de scan aan... ...en je, je programmeert een serie metingen voor de hele nacht en smorgens analyseer je die. Dat is een beetje hoe dat werkt. Ja. Oké, okay. en uh, doe je dat ook echt thuis? Ja, tuurlijk, uiteraard. <laughs> dan kijk je s'avonds een, uh, een filmpje en dan uh, al de film... dan uh, stop je even, druk je op de pauzeknop en check, check je je meting. En voordat je naar bed gaat, zet je nog even een nieuwe meting aan. En, ja, dat is toch een beetje hoe dat werkt. Je ja. wilt eigenlijk je tijd zo efficiënt mogelijk uh, gebruiken. Dus iedere keer uh, zet je er een stroomstootje op... en iedere keer kijk je, wat zie ik ervan terug? Um, ja, onze metingen zijn in die zin vrij uh, eenvoudig te, te begrijpen wat we gewoon doen. We hebben een, een structuurtje waar we ofwel een spanningje overheen zetten en we meten het stroompje. Of andersom, we sturen er een stroompje doorheen en we meten het spanningje. En dat is eigenlijk waar wij al onze informatie uit afleiden om te zien hoe, dat, hoe, dat, hoe die zich tot elkaar uh, verhouden. Ja, en dan doen we dat als functie van een uh, aantal uh, andere dingen. Bijvoorbeeld uh, wat gebeurt er als je het magneetveld verandert, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als je spanningjes rondom het structuurtje verandert? En dat is waarom je zo lang bezig bent, omdat je heel veel verschillende knoppen hebt waar je aan kunt draaien. En op een gegeven moment toen draaide je aan een knop en toen dacht je, hé... Hey. Ja, ja, dat was de, eigenlijk de magneetveldknop. We gingen het veld aan, uh, magneetveld aanzetten. Toen zagen we dat er bij uh, uh, nul spanning en, uh, eigenlijk een uh, heel klein stroompje liep. Uh, de geleiding van het structuurtje, die veranderde ietsjes. En ja, dat zag er dusdanig uit dat we dat eigenlijk alleen konden verklaren door... Uh, aan te nemen dat er Majorana-fermionen in het structuurtje zitten. En um, ja, vervolgens uh, hebben we dat geprobeerd helemaal uit te diepen. en, uh, en, en daar echt een uh, bewijs voor te verzamelen. Dat dat, dat dat echt het geval is. Dus jullie sprongen niet gelijk een gat in de lucht? Nee, het was een. Uh, het was, uh, nou, toen we dat voor het eerst zagen, waren we natuurlijk heel blij. maar ja, het was steeds een voorzichtig optimisme. waar we uiteindelijk. Uh, waar we, en uiteindelijk hebben we onszelf ervan kunnen overtuigen. dat het... Uh, uh, dat het echt was. En vervolgens zijn we een aantal checks uh, uit gaan voeren... om ook ja, de rest van de wereld ervan te kunnen overtuigen. En ja, dan ben je wel heel blij als elke keer blijkt dat uh, dingen met elkaar kloppen. En dat was uiteindelijk het geval. Je bent wel heel toegewijd. Ja, maar het is ook heel leuk. Het is heel spannend. Elk, alles wat je doet is nieuw. Niemand, uh, niemand heeft het voor je gemeten. En uh, alles wat je doet kan, kan, kan echt iets, uh, iets spannends opleveren ja, ik weet niet, het, uh, het vraagt ook wel om een beetje toewijding. <laughs> promo Vincent Maurik in een van die laboratoria daar in Delft. Leo Kauwenhoof, je hoort altijd van die verhalen... dat, dat mensen ochtends binnenkomen op kantoor bij zo'n laboratorium... en dat dan de vorige ploeg net weggaat omdat het weer eens laat is geworden. Is dat bij jullie ook zo? Uh, ja, maar uh, we kunnen steeds meer uh, al vanuit uh, huis meten. Dus, uh, je, je laptop thuis is nu verbonden met de meetopstelling uh, in het laboratorium. Dus je kan uh, als je opstaat, als eerste kan je al gelijk uh, je metingen controleren en eventueel, alvast een nieuwe meting opstarten, voordat je gaat ontbijten en uh, douchen en naar je werk toe gaat. En scheelt dat dus het... ook relaties? Sneuvelen er dan minder relaties op het lab? Dat, dat mensen eigenlijk weer eens thuiskomen om de meting te doen? Uh, dat weet ik niet. Daarvoor is het nog niet, uh, hebben we nog niet lang genoeg ingevoerd. Okay. Maar uh, het zou best kunnen, ja. <laughs> want want het zijn, ja, het, de, de sfeer is, is, het, is gedreven, laat ik het zo noemen. Ja, nee, maar kijk, uh, je, je, werkt eigenlijk, je, je werkt echt aan je eigen project. En het is heel duidelijk dat als je, als je het goed doet en je, je hebt mooie metingen... dan heb je, heb je ook succes. En je hebt daar eigenlijk slechts een beperkte periode voor. Vier jaar om te promoveren. En in die vier jaar moet je het doen. En dan moet je heel veel dingen doen. Je moet uh, technologie ontwikkelen, je moet uh, ja, natuurlijk beginnen met een goed idee, uh, experimenten opzetten, apparatuur aanschaffen, laten werken. Heel technisch is het allemaal. En gaan meten en interpreteren. En dat allemaal moet allemaal kloppen. En dat, uh, uh, ja, dat, dat vraagt uh, uh, heel veel toewijding. Om, omdat, en, en het is om, natuurlijk ook prachtig. Ja, Want... je moet ook nog een keertje sneller zijn. Je moet nog een keertje sneller zijn dan, dan je concurrentie. De ja. Dus, uh, Zo'n deeltje, we hebben het dan over een, een, een deeltje. Hoe groot is dat eigenlijk, als je dat zou moeten uitdrukken? Wat voor kleinheid hebben we het dan over? Ja, dus de, de, de grootte van het deeltje, daar kunnen we wel een, een, een lengteschaal voor geven. Dat is iets van 100 nanometer. 100 nanometer, dat is 1000 duizendste van 100 micrometer. En 100 micrometer is de dikte van een haar. Dus ongeveer duizend keer kleiner dan een haar. En, en dat kunnen jullie niet alleen waarnemen, maar jullie kunnen er ook uh, met sommige deeltjes, al een beetje mee spelen. Jullie kunnen het ja, van plek veranderen of van, van eigenschap. Ja, we, tot nu toe kunnen we niet zo heel veel hoor. We hebben het uh, uh, we kunnen de aanwezigheid van het deeltje laten zien in onze meting. We kunnen hem een beetje, een beetje wegduwen. Dat we dat die onzichtbaar wordt. Uh, maar nog echt. Uh, wat we heel graag willen doen, is dat we deeltjes om elkaar heen gaan bewegen. Of uh, uh, dat we twee deeltjes bij elkaar brengen. En dat, en dat, ze, dat, ze, dat ze elkaar uh, voelen ook. En dat soort uh, controle hebben we op dit moment nog niet. En we, nu kunnen we ze net zien en we kunnen ze net een beetje wegduwen. Dat ze wat, wat minder zichtbaar worden. Maar dat is alles wat we op dit moment kunnen. Maar ah, dat is zo heel wat, toch? Ja, ja, het is het eerste experiment. Het is allemaal nog heel vers. De eerste metingen waren van rond kerst. Dus we zijn nu vier, vijf maanden verder. En we zitten al bij de radio. Dus het gaat heel snel. Maar het is allemaal nog heel, heel vers we moeten nog veel meer dingen doen om uh, ja, echt controle te krijgen. Uh, meerdere Majorana-deeltjes bij elkaar te brengen. En noem maar op. Er valt ontzettend veel te doen. We hebben pas de eerste stap gemaakt. En het Majorana-deeltje is heel bijzonder... in die wereld van, van die hele kleine deeltjes. En, en dan wordt het misschien een beetje ingewikkeld. Maar, maar wat maakt het Majorana-deeltje nou zo gewild en, en zo mysterieus? Nou, het grappige is dat, uh, dat je... het uh, Consequenties van het Majorana-deeltje eigenlijk in twee heel verschillende richtingen gaat. Eén richting uh, de kosmos. Uh, we weten dat er uh, in het heelal heel veel donkere materie zit. Uh, we weten eigenlijk niet van uh, wat aan nou die eigenschappen van die materie is. We weten alleen dat het er zit, maar verder eigenlijk weten wij we eigenlijk niks. En ja, dat is, da dat is heel noemt... veel, hè? want sommige mensen zeggen 90% van ja, alle materie. Ja, de, de, de overgrote gedeelte van de, de materie uh, is, uh, is, is donker. We weten alleen dat er materie is, maar we weten niet. Uh, wat voor eigenschap het heeft. Dus als wij uh, praten over, over wat dan ook... dan hebben we het eigenlijk maar over 10% van alles. Ja, de dus, dus, dus de sterren en de planeten en al die dingen die we zien... Uh, daarvan is nog vijf keer zoveel donkere materie. Dus je hebt zeg maar, lichte materie die we zien... en donkere materie. En daarvan is ongeveer vijf keer zoveel aanwezig in het uh, heelal. Nou, Een kandidaat, om dat te verklaren... je moet deeltjes hebben die die donkere materie geven... zou ook zo'n Majorana fermion kunnen zijn... Dat is een kosmisch deeltje, een, uh, een neutrino, denkt men. Uh, en eigenlijk denkt men dat al sinds uh, de tijd van Majorana... dat uh, zo'n neutraal deeltje, een, een neutro of een neutrino... dat dat de voorspelling is van uh, het originele deeltje door Ettore Majorana. De Italiaanse wetenschapper die voor het eerst voorspelden... dat er zo'n deeltje zou kunnen ja, zijn. Ja. Dat is één richting. Dus één richting is dat het ontzettend veel consequenties zou hebben... Uh, voor ons begrip van het uh, universum. En de andere richting, dat is een... Uh, veel recentere richting, is dat dit ook deeltjes zijn... die uh, hele bijzondere eigenschappen hebben. Die eigenlijk tussen alle andere deeltjes inzitten. We kennen deeltjes als, uh, als uh, die noemen we fermionen. Die hebben vaak lading, zoals elektronen. En bozonen, dat zijn vaak uh, uh, ja, lichtdeeltjes bijvoorbeeld. En dit zou echt een nieuw type deeltje zijn... wat er precies tussenin zit. En uh, met eigenschappen die heel erg gunstig zijn voor uh, een nieuwe manier van, uh, van rekenen, van computing. De zogenaamde kwantocomputing. Dat je op een heel nieuwe ja, basis een computer kan gaan inrichten. En die Majorana-deeltjes zouden geschikt zijn... als hele stabiele basiselementen van zo'n computer. Want die, die deeltjes die hebben allemaal eigenschappen die in, in onze wereld... Ja, het is natuurlijk dezelfde wereld, maar in, in de grote wereld niet kunnen meerdere toestanden tegelijk hebben, uh, informatie over grote afstanden um, overdragen. Maar ze gedragen zich moeilijk. Hè? Dat heb ik al heb me laten uitleggen, dat, dat het Majoranedeeltje deeltje is het enige deeltje... dat je misschien op één plek zou kunnen houden. Nou, oké, okay, volgens mij... Is het, ja, het, het, het eerste klopt zeker wat je zegt. Het is uh, uh, dus, dus elementaire deeltjes. Uh, het hoeft niet eens zo elementair te zijn, het kunnen ook atomen of moleculen zijn... Die uh, gedragen zich anders dan dat wij gewend zijn in onze wereld. In onze wereld noemen we de klassieke wereld van, de, van, eigenlijk van hele grote objecten. En uh, daar hebben we uh, een intuïtie voor wat er moet gebeuren. Dus als je iets laat vallen, dan wordt het door de gravitatiekracht naar de aarde toe uh, getrokken. Of elektrische velden, kunnen kun je haar omhoog zetten en, en noem maar op. En een bepaalde logica die we daaruit uh, trekken... is dat je bijvoorbeeld een, een goed gedefinieerde positie hebt. Ik zit hier op deze stoel en ik zit niet... Toevallig op dit moment ook nog eventjes uh, tegelijkertijd. Uh, bijvoorbeeld in Den Haag Ik zit hier in Hilversum. Nou, in, de, in de kwantumwereld uh, uh, zijn er wel dat soort uh, onduidelijkheden. He, dat, dat deeltjes niet een precieze toestand hebben. Of een precieze enkele positie hebben. Maar dat ze op meerdere posities tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. He, dus zo'n deeltje kan uh, tegelijkertijd in Den Haag of in Hilversum zitten. En... Dat uh, is iets absurds. Dat, dat, normale mensen vinden dat echt uh, absurd. Uh, maar het is iets wat de theorie van de kwantummechanica voorspelt. En als je dan in het uh, lab gaat uh, experimenteren, dan zie je dat ook gebeuren. Dus op een gegeven moment, uh, je bent al een tijdje bezig met experimenteren en je gaat daarmee aan uh, spelen. Dat dat niet alleen in Den in de Haag en is, maar ook nog eens een keertje Amsterdam erbij. En uh, allemaal plekken die je door elkaar heen kan halen. En uh, uit die experimenten. Uh, kan je dus inderdaad laten zien dat tegelijkertijd... die deeltjes eh, dat gekke gedrag kunnen vertonen. Dus als jij hier in Hilversum aan zo'n deeltje zou klooien... dan zou dat ook iets doen in Den Haag, in dit voorbeeld. Ja, dus je kan uh, op afstand dingen veranderen... zonder dat daar een signaal van hier naar Den Haag moet gaan... om te zeggen van, hé, hey, er is wat veranderd, nu moet jij ook iets, uh, iets doen. En Zonder een overdracht van een signaal... dat noemen we verstrengeling of entanglement in het, uh, in het Engels... kan je op grote afstand... Dingen uh, veranderen. Ik doe iets hier en verderop. Dat kan best grote afstand zijn. Volgens mij is het nu al gedemonstreerd met afstanden van een paar honderd kilometer. Verandert er tegelijkertijd ook iets? Dat is, dat is wat zo fascineert en wat ook potentieel zulke enorme toepassingen geeft van uh, de kwantummechanica aan de deeltjes als geheel. Maar nu de specifieke eigenschappen van dat Majorana-deeltje. Want, want waarom is dat Majorana-deeltje dan bij uitstek geschikt om, om ons toepassingen te geven? Ja, dat is ook wel een moeilijk concept, hoor. Uh, het, de, de reden dat wij in onze wereld dat gekke, absurde kwantumgedrag niet zien... is dat als uh, objecten wat groter worden dan uh, uh, uh, met, met, met meer uh, massa... Uh, ondergaan ze een overgang van die kwantumwereld naar die klassieke wereld... En dan, dan worden ze eigenlijk zoals wij de wereld beleven. Dat je maar op één positie kan zitten. Nou, dat, dat, die overgang noemen we decoherentie. En dat, dat staat eigenlijk voor dat je al die kwantum-eigenschappen... met elkaar gaat uitmiddelen... totdat we onze bekende klassieke eigenschappen krijgen. Nou, voor een toepassing zoals een kwantumcomputer... is decoherentie iets, uh, iets slechts. Want het uh, verstoort die kwantumwereld. En uh, uh, eigenlijk breekt hij hem. Uh, en... Uh, uh, ja, wat, wat heet een. een, een uh, het, het stort neer in. Een, we hebben er allemaal hele rare woorden voor. Het stort neer in een klassieke uh, wereld. Het verliest uh, die bijzondere eigenschappen. Ja, het het wordt een heel, het is, het gewoon is heel dramatisch. Het is heel dramatisch. Die, die oh, ja. deeltjes die eerst op twee plekken tegelijkertijd zitten, ja. stort dan neer op één plek. Bijvoorbeeld alleen in Hilversum. Nou, dat proces van decoherentie. dat moeten we echt tegengaan... als we een grotere machine willen gaan bouwen, zoals een quantumcomputer. Want je wil juist die eigenschappen. Uh, en als het ja. dan decoherenteert of, ja. of, uh, ja. of vertrut zou je het ook kunnen noemen of, Misschien wel, of ja. normaal <laughs> wordt of, of wat dan ook dan. Ja. dan heb je er niks meer aan ja dus je, je moet uh, die mogelijkheid dat deeltjes op twee posities tegelijkertijd zitten moet je blijven behouden, dat mag niet stuk gaan Nou, dan hangt het heel erg of, af van de, uh, de deeltjes of de, de elementen die je gebruikt om dat te realiseren je kan een elektron gebruiken maar het is niet zo heel handig die, die, die vervalt al naar zo'n Eén toestand, een klassieke toestand, binnen hele korte tijd, nanosecondes. Dat is echt heel kort. Maar zo'n majoranedeeltje is intrinsiek heel erg stabiel. Die zou je dus in een kwantumtoestand kunnen brengen... die heel lang, theoretisch gezien oneindig lang, maar dat zal wel nooit gebeuren... maar in ieder geval heel lang, veel langer dan bijvoorbeeld zo'n elektron... in zo'n twee posities tegelijkertijd toestand kunnen blijven zitten. En als je dat als basis hebt, als dat, als, als dat je startpunt is om een... Uh, uh, een kwantummachine, zoals een computer, te gaan bouwen... dan werkt het wel iets makkelijker. En als je basiselementen heel stabiel zijn... dan kan je makkelijker complexe... Uh... Ja, als het, als het steeds wegloopt, dan is het moeilijk samenwerken natuurlijk. Inderdaad. Dus de, wat dat betreft is dit gewoon een uitkomst... Uh, en er, volgens mij een grote stap vooruit... in de ontwikkeling van uh, complexere machines. En uh, het vertrouwen zit goed, want Microsoft heeft... Uh... U, of althans uw, uw vakgroep... Uh, al eerder een miljoen dollar, geloof ik, gegeven... aan budget om dit onderzoek te doen. Dus die, die, die zoeken het ook echt in die hoek. Nou, Microsoft is uh, uh, geïnteresseerd... in uh, de fundamenten van natuurkunde en informatie in het algemeen. Die zitten er niet uh, direct al te wachten op, uh, op commerciële toepassingen. Uh, die hebben ze toch wel in hun software. Maar ze hebben gewoon een stukje van hun budget... gereserveerd voor fundamenteel wetenschap. En daarmee sp uh, sponsoren ze... Uh, onderzoek wat zij ook op lange termijn interessant vinden en daar horen we bij dus op die manier uh, met die reden hebben ze ons uh, ja, ook wat geld gegeven die quantumcomputer die wordt vaak genoemd want als iets in twee toestanden is ja de digitale wereld is allemaal ene en nullen en dan zou dus het aantal mogelijkheden ineens onvoorstelbaar toenemen ja exponentieel zoals het heet ja Ga, gaat u het <laughs> nog meemaken ja ik denk het wel uh, zeker niet alleen met de Majorana's, maar ook op uh, andere uh, fronten in het veld van quantum computing zijn een aantal uh, doorbraken geweest, goede, positieve ontwikkelingen, die ons steeds uh, optimistischer stemmen. En ik denk, zelfs nou, drie, vier jaar geleden wisten we het echt nog niet of het zou gaan gebeuren. Toen waren de, eigenlijk de problemen groter, of waren er meer problemen dan we zeg maar, oplossingen voor ogen hadden. Maar dat begint al een beetje te kantelen. En uh, we, zien nu echt, we kunnen nu echt een plan maken van hoe zo'n quantum computer eruit zou moeten gaan zien. Het is nog niet het handigste plan, maar in ieder geval hebben we alvast een plan... wat we zouden kunnen gaan uitvoeren. Het is nog steeds ontzettend moeilijk en het zal echt in de komende tien jaar nog niet lukken. Maar binnen twintig jaar, dat, dat zou best wel eens gaan gebeuren, ja. Dat, die, die, die horizon is niet meer oneindig ver weg. Dat is nu zes, een aantal, ja, tientallen jaren geworden, denk ik. En dan kijken we terug op onze huidige computers... als we nu uh, lacherig op uh, kroontjes, pennen en ganzenveren terugkijken. Nou oké, okay, onze huidige computers lijken nog steeds uh, erg geschikt... voor typen en uh, internetten en uh, alle gewone dingen die je doet. Maar als je wat uh, moeilijkere problemen wil gaan oplossen... dus echt uh, rekenproblemen, of het nou voor een bank is... of voor een, uh, een, een bedrijf wat, uh, wat producten maakt... dan zou je die quantum computer inderdaad heel goed kunnen gaan gebruiken. Ja. Ja. Laten we even teruggaan naar... Uh, hij werd al genoemd, de natuurkundige Ettore Majorana. Want uh, dat is op zich ook al een fantastisch verhaal. Jan van den Berg, theatermaker... Uh, het deeltje, het deeltje was mysterieus, maar de man zelf was ook mysterieus. Hij, hij is plotseling verdwenen, niemand wist waar die uiting... dus we waren én op zoek naar het deeltje, en naar uh, de man zelf. Ja, sommigen zeggen hij pleegde zelfmoord, anderen zeiden dat hij gewoon gevlucht is... dat hij een ander leven is begonnen. Jullie hebben met Theatergezelschap Ad Hoc een voorstelling over die verdwijning gemaakt. Laten we eerst naar een paar fragmenten luisteren. Als je uit Catania komt de voet van de Etna, of uit Napels, de Vesuvius. En de zee heeft je geweigerd. Als je dat niet kent, wat dat is, opgroeien aan de voet van een vulkaan... met het ruisen van de zee in je oren. Tegelijkertijd zilt in je neus en de vulkaan in het vizier. Altijd en overal de vulkaan. Als je dat niet kent... Sardines, ui, venkel, anchovis, rozijnen, pijnboompitten... ...safraan, tomatensaus, olijfolie, zout en peper. Pasta natuurlijk, wat knoflook. Je mag er mij midden in de nacht voor uit bed halen. De pasta alla Siciliana. Veniciërs, Carthagers, Grieken... De Romeinen, die Sicilië als hun graanschuur beschouwden, Arabieren, Noormannen, Fransen en Spanjaarden, alle overheersers die hun sporen op het eiland hebben achtergelaten, ontmoeten elkaar in de pasta alla Siciliana. In natuurkundige termen zou je het wel de som over alle geschiedenissen van Sicilië kunnen noemen. Als wij geen oren hadden, dan zouden de tekens en symbolen van de muziek onbegrijpelijk en ontoegankelijk voor ons zijn. Maar dankzij onze oren spreekt de taal van de muziek rechtstreeks tot ons hart. Helaas voor de natuurkunde bestaat er niet zoiets als een oor voor wiskundige formules. En het is daarom dat de geschriften van Majorana voor de meeste van ons helaas ontoegankelijk zullen blijven. Ik ga ervan uit dat het toeval is, maar neutrinos doen zich in drie verschijningsvormen voor. En er bevinden zich drie mannen in hut 33 op de boot van Palermo naar Napels. Tijdens de overtocht van 26 maart 1938. Maart is de derde maand. Op grond van de ingeleverde retourbiljetten stelt de directie van de Terenia vast... dat alle drie de heren tot aan de ontscheping in Napels aan boord zijn gebleven. Volgens de administratie betrof het een Engelsman... luisterend naar de naam Carlo Price... een hoogleraar van de Universiteit van Napels... Ettore Majorana genaamd... en il professore Vittorio Strazieri van diezelfde universiteit... maar onbekende voor elkaar. Straderi twijfelt als Ettores broer hem een foto laat zien. Als hij het al is geweest, dan heb ik hem niet gesproken... omdat hij bijna de hele reis heeft geslapen... Maar ben ik er wel zeker van dat hij in Napels van boord is gegaan? Met wie ik wel enige woorden heb gewisseld is die zogenaamde Engelsman... waarvan ik me niet herinner dat hij zich heeft voorgesteld... maar wel dat hij Italiaans sprak met een zwaar zuidelijk accent. En dat hij zich nogal lomp gedroeg als een handelsreiziger of zoiets... maar bepaald niet Brits. Op grond van Straseris' verklaring zou je denken dat juist de slapende man... De man die niet sprak Price moet zijn geweest. De Engelsman die toch geen Italiaans kon of nauwelijks en nog een lange reis voor de boeg had. En dat de derde man een Siciliaan was. Een zuiderling die weliswaar op het biljet van Majorana reisde, maar er niet was. Dat Majorana zijn ticket heeft doorverkocht en aldoende van gedaante is veranderd. Is geoscilleerd. Oscillatie, annihilatie, verdwijning. Ik heb maar één wens: dat jullie je niet in het zwart kleden. Als jullie je toch aan het gebruik willen aanpassen, draag dan een of ander teken van rouw, maar. Niet langer dan drie dagen. Gedenk me daarna als jullie kunnen in jullie hart. En vergeef me. Fragmenten uit de voorstelling Het Mysterie van Majorana... voorgedragen door Jan van den Berg. Dit was zijn afscheidsbrief aan het eind. Is, is die brief ooit echt opgedoken? Heeft hij een afscheidsbrief geschreven? Ja, meerdere zelfs. Oh ja, ja. Dat, hij, hij ging echt een afscheid nemen. En overigens, die fragmenten, die muziek was niet uit de voorstelling en zo... maar uh, de tekstfragmenten waren wel degelijk uit de voorstelling. En um, nee, Hij heeft een paar uh, brieven geschreven... Die, zichzelf ook weer, die elkaar ook weer enigszins tegenspreken. Er zijn heel veel verhalen te vertellen rondom het leven van Majorana. Um, die Ettore Majorana was een, uh, was een Siciliaan... waarvan dus nu blijkt dat hij al in de jaren 20 en 30... theoretisch... Gezien dingen voorspelde die misschien zouden kunnen. die nu, langzamerhand, dankzij onderzoek. zoals we juist hoorden, uh, waar, bewaarheid worden. En dat is knap, want hij had geen nanolaboratorium. of, of supercomputer nee, of wat nee, dan het ook. Het was een Theoreticus puur Ja. Echt en iemand hij, die leefde met wiskunde. en, en met hij krabbelde uh, graag op dingen. Hè? Hij, hij, hij, hij maakte gewoon losse notities op bewijs van spreken, bierveeltjes. Als ja, die... we moeten oppassen. Um, over Majorana doen natuurlijk heel veel spannende verhalen de ronde. Ook omdat hij al op jonge leeftijd is verdwenen. En maar een paar artikelen heeft achtergelaten die echter zo bijzonder zijn. En de man zelf was ook een bijzondere persoonlijkheid. Maar dus enerzijds wordt dat allemaal wat mooier gemaakt en dramatischer gemaakt... naar naar gelang die langer verdwenen is. Maar het was inderdaad zo, en dat weten we van niet de minste. Hij werkte in een, een korte tijd nauw samen met Enrico Fermi... wat een van de grote natuurkundigen van de afgelopen eeuw is... zowel op theoretisch als experimenteel gebied... die hem vergelijkt met niemand minder dan Galileo en Newton. En we weten dat als Fermi een berekening op het bord maakte dat Majorana dat dan uit het hoofd deed... en dat ze exact tegelijkertijd klaar waren... en dat Majorana dan exact met de uitkomst kwam... die Fermi op het schoolbord moest uitrekenen. Iedereen die hem heeft gekend, en dat waren hele grote... zoals Heisenberg, eh, Fermi, eh, anderen... dat, dat hij eh, uitzonderlijk was, met name in dat. In, in berekenen en theoretisch voorzien en doordenken... wat toen een hele dynamische wereld was van het ontdekken... Van, van de elementaire en kwantummechanische uh, grootheden of elementen. En toen die verdwijning... er zijn een aantal theorieën dat die uh, geronseld zou zijn... omdat het natuurlijk politiek ook een, een woelige tijd was in Europa... door een of ander land of een geheime dienst. En die zouden hem dan gevraagd hebben... wil je niet voor ons komen werken? Ja, allemaal dat onzin als je het mij vraagt. Dat is onzin? Ja, ja dat nou, nou, allemaal ja. onzin als je het mij vraagt. Kijk... Um, je vroeg net naar die afscheidsbrieven. en ja. Die afscheidskaartjes, korte notities... waren eigenlijk heel duidelijk in het feit dat hij echt wilde verdwijnen. En Majorana was zo'n teruggetrokken persoonlijkheid. Iemand die ze bovendien nauwelijks of niets praktisch kon. Het praktische wat hij kon was rekenen. Dat was een mathematisch genie. Maar heel onhandig, bijna geen talent. Zo groot als zijn talent was voor de natuurkunde, voor de, voor de wiskunde. Zo beperkt was zijn talent in het omgaan met andere mensen. Um, er is een hele optelsom van biografische uh, gegevens... waaruit echt duidelijk wordt dat hij al op jonge leeftijd... steeds verder in het nauw komt als persoonlijkheid. En dat hij echt wel wilde verdwijnen. Maar dus verdwijnen dus, als zijn als twee... hij gewoon weggaan en elders uh, als kluizenaar... of niet een nieuw leven beginnen Of misschien ook wel zelfmoord? Dat zou ook nog kunnen. Nou, dat is zelfs de meest waarschijnlijke. Al, die, al gewoon... die brieven die duiden op... Uit het leven stappen. Er, is een, er zijn wat redenen om te denken dat hij misschien zich in een klooster heeft teruggetrokken. Maar al die andere theorieën die altijd opdoen als iemand ook nooit meer wordt teruggevonden. Allerlei complottheorieën. Er zijn in Italië nou, tientallen versies zelfs dat hij door buitenaardse wezens is meegenomen. En dat hij af en toe weer terug op bezoek kwam bij een mevrouw in Florence. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar. Um, uh, om, hij wilde echt wel weg. Hij wilde echt met niemand meer iets te maken hebben. En waarschijnlijk ook niet meer met het leven. Dus um, die, als je het mij vraagt, die theorie is het meest waarschijnlijke. Hoe tragisch ook. Dat hij dat allemaal niet meer aankon. Om een optelsom van redenen. Dat, er is ook een hele aannemelijke theorie... Dat die, dat die zelfmoordpoging is mislukt. En dat hij zich vervolgens heeft teruggetrokken in een klooster. En hij zou ook nog wel eens, dat, dat was dan waarschijnlijk weer een wild verhaal. Er zou een dorpsgek zijn die wel erg eh, op hem leek, fysiek. En die toevallig ook eh, ontzettend goed kon rekenen. die dan als zwerver in Rome rondliep. En, en daar tot zeven cijfers achter de komma uit het hoofd alles even uitrekenen. Ja. Ja, maar die schaar ik wel in de categorie van buitenaardse wezens. Zo zijn er ook theorieën dat hij in, in Argentinië is opgedoken... dat Kellners hem hebben gezien. Nou, Majorana kende uit de eerste 32 jaar van zijn leven... is niet iemand die dan vervolgens in Buenos Aires... zich wel in het uh, stadsgevoel uh, uh, begeeft. Bovendien heb, heeft de familie, want je moet je voorstellen... hij was 32, zijn broers waren maar een paar jaar ouder. Die hebben jarenlang elk spoor proberen na te zoeken om hem, om hem terug te vinden. Uh, het was wel een ingewikkelde tijd, want het zijn de jaren dertig. Zowel in Italië als in Duitsland, waar hij ook even is geweest. Het opkomend fascisme, een sociaal, maatschappelijk... hele hectische en vreselijke tijd. Dus uh, het was niet had... zo makkelijk om dat in die jaren goed uit te zoeken. Maar uh, de familie Majorana was een vooraanstaande en rijke familie. Dus de broers hebben echt alle middelen wel ter beschikking gehad om alle mogelijke sporen na te gaan. En welke, welke theorie heb je in de voorstelling uh, gebruikt? Nou, waar je net ook een deel van in het fragment hoorde... ik heb de romantische, theatrale theorie aangehangen... dat die, die theorie van hem, en zeker op het niveau van de neutrino's... waar ik me meer in had begeven voor die voorstelling... Uh, komen deel en antideel, komen elkaar tegen en verdwijnen... In het niets of in natuurkundige termen. materie gaat over in energie. Um, en mijn theorie is dat hij in zijn eigen theorie is verdwenen. Dat hij zijn antideel is heeft, tegengekomen. Hij, zelf, hij is zelf in een nieuwe toestand gekomen. Ja. In een ja, toestand dat van het niets. Ik ben de eerste om in, wet in wetenschappelijke kringen. te zeggen dat je heel erg moet oppassen. om, om die analogie te trekken. Want dat, dan doe je net alsof het ene. Allemaal, allemaal zomaar te vertalen is naar het ander. Maar op theatraal niveau kon ik daarmee. Mijn toeschouwers wel heel duidelijk maken dat het niet zomaar een verdwijning was. Want het was een, en een heel bijzondere man. En het is een hele bijzondere uh, theorie die heeft al die jaren dertig ontwikkeld. De twee elementen die, die. Ja, Op het eerste gehoor denk je, goh, kwantummechanica en theater. Hoe zit dat? Maar dit zijn de twee elementen: bijzondere mensen. En een hele spannende wereld waarin allerlei dingen mogelijk zijn die wij niet voor mogelijk kunnen houden. Ja, ik, ik ben van het slag waar er niet zo heel veel van zijn... maar die vinden dat, dat daar zoveel bijzonders gebeurt... waar vaak de kunsten zich niet of nauwelijks toe verhouden. Het wordt ook steeds moeilijker natuurlijk. Je kunt zeggen, in het verleden waren er wel kunstenaars, grote kunstenaars... als Galileo die, die, of, of, uh, of uh, anderen... Die, die zowel kunstenaar als wetenschapper werden beschouwd. Dat is nu niet meer zo makkelijk. Maar ik vind wel dat juist die wereld waar je met het blote oog en het naakte verstand zo moeilijk bijkomt... dat er wel een taak ook voor kunsten ligt... om te proberen hoe we ons dat zouden kunnen verbeelden. De neutrino die is recentelijk ook weer hartstikke in het, in het nieuws. Dat is, dat is ook zo'n wonderlijk deeltje. Die gaan overal dwars doorheen. En die, die er schieten nu op dit moment waarschijnlijk miljarden... door deze studio alleen al. Daar was ineens het nieuws dat die sneller zou zijn gegaan dan het licht. Bleek allemaal ineens niet waar, maar... Is dat is dat bijvoorbeeld iets wat jou inspireert als theatermaker als je als je zulk nieuws leest? Ja, ja. <laughs> Nou was ik al heel lang met die neutrino's <laughs> bezig. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, dat, dat zijn momenten waarop je denkt... Dat zijn, dit zijn ook evidente momenten. Want toen stond de hele wereld, net zoals uh, wat er gebeurde... Toen, uh, toen Leo Kouwenhoven met dit onderzoek kwam. Dan haal je het acht uur journaal en, en Paul en Witteman de wereld draait door. Want er gebeurt er iets wat eigenlijk niet kan. Nou, gelukkig dat in Delft kan waarschijnlijk wel. Met die neutrino's zeiden wel de meeste experts dit kan niet. Door de... Ja, Leo, er, van het licht heen. Maar... Is er één moment een, een angst geweest of een moment dat u met afgrijzen keek naar uh, wat er gebeurde met die onderzoekers daar in, uh, in Frankrijk was het, geloof ik. Die, die dachten dat ze sneller dan het licht waren gegaan met dat deeltje. Van, van ja dat kan gebeuren. Je kunt dus ook met zo'n ontdekking op je, op je plaat gaan. Nou eerlijk gezegd denk ik dat deze onderzoekers in dit lab in Italië erg onzorgvuldig zijn geweest. En ze hebben al heel snel na hun eerste metingen... een persconferentie gegeven en gewaarschuwd... dat Einstein niet meer klopte en allerlei ja, grote gevolgtrekkingen. En uiteindelijk, uh, ik weet niet precies wat er mis was... maar geloof een paar kabeltjes die half los zaten... die net dat tijdverschil uh, veroorzaakten... Wat, uh, wat tot de conclusie leidde dat ze snel aan het licht zouden gaan. Dus dat is toch wel onzorgvuldig. En ook in uh, CERN is er toch wat discussie ontstaan... van uh, hoe je met dit soort... Uh, resultaten moet omgaan. En uiteindelijk is het ook zo dat de onderzoeksleider... uit het Italiaanse lab zich heeft teruggetrokken. Uit, in ieder geval uit, uit het lab, uit zijn functie. Dus, uh, nou, zijn wij er ook bang voor geweest? Nou, we zijn... <laughs> <laughs> ik hoop niet dat ik me terug moet trekken uit mijn functie, maar... Uh, ik, ik, we hebben het gevoel dat we er lang genoeg over gedaan hebben... en de experimenten voldoende vaak gereproduceerd hebben... in verschillende opstellingen, onder verschillende omstandigheden... dat we grote blunders hebben uitgeschakeld. Er kan er altijd nog iets gebeuren, een nieuw inzicht... of dat er nou net ook nog een keer een ander deeltje, het X-deeltje, is... wat heel veel lijkt op het Majorana-deeltje. Dat kan ook, zoiets ja. onbekend, kan natuurlijk uh, het geval zijn. Maar een, uh, een, een grote blunder, die... Uh, nee, daar geloof ik niet meer in. Het Higgs-deeltje. Je had het X-deeltje. Je had het <laughs> X-deutrino, -de het Majorana-deeltje. Dat nou, zijn, zijn ontzettend veel uh, deeltjes. Uh, Jan van den Berg, die, die meneer Higgs... want, want Soms vergeet je het bijna, maar die, die leeft nog. En uh, het is u gelukt om hem om ook echt mee te krijgen in, in uw uh, project. Dan gaan we een hele andere kant op, maar dat is inderdaad waar. Ja, een van de projecten die ik heb gedaan is, uh, heeft te maken met het Higgsdeeltje, Wat weer heel iets anders is dan het verhaal waar we het nu over hebben. Maar wel ook zoiets waar ik uh, helemaal verknocht aan kan raken... als ik daar eenmaal meer over te weten kom. En ik ben in de gelegenheid geweest om over die zoektocht naar het Higgsdeeltje een documentaire te maken. En toen ben ik inderdaad Pieter Hicks gaan opzoeken in Edinburgh. Zoals ik naar Sicilië ben gereisd... In de, om in de voetsporen van Majorana eh, familieleden te ontmoeten. Eh, de heuvels van de Etna op te klimmen... waar de familie Majorana ooit een wijngaard had. Maar om terug te komen op je Hicks... ik ben inderdaad iemand die gefascineerd door het soort van onderzoek... zoals waar we het net over hadden... waar ik dan net te weinig van snap om daar de diepte van te kunnen raken. Ik probeer de verhalen daar rondom... Uh, te verzamelen op een authentieke manier... en daar theater over te maken. En dat brengt me soms op het Sicilië van Majorana en in Rome, waar hij uh, en, soms in, in en soms ook in Edinburgh bij, uh, bij Pieter Hicks. Want het verhaal gaat dat hij Hicks zijn hond uitliet. Moet ook gebeuren. En dat hij tijdens het uitlaten van de hond ineens dacht... er moet nog een deeltje zijn, anders klopt het allemaal ja, niet. Dit is weer in de categorie <lacht> van een Majorana is als zwerver in Rome gesignaleerd. Nee, dat is helemaal niks van waar. Nee, wat jammer. Het nee, is wel een leuk verhaal, want het was een, een kampeerweekend... met zijn vrouw in de... In de West Highlands, ways, uh, West Highland van, uh, van uh, Schotland. En, uh, maar maar de, de, de wilde verhalen zijn vaak. Wel besteed aan theatermakers, maar niet aan het onderzoek zelf. Want het onderzoek zelf is vaak geconcentreerd uh, uh, uren maken. En zo ook bij Pieter Hicks. Die las een artikel waar hij het absoluut niet mee eens was. En dat bracht hem op een inzicht waar hij vervolgens dagen aan heeft zitten rekenen. Toen men een voorstel kwam. En in diezelfde tijd kwamen een aantal andere onderzoekers elders in de wereld tot een soort gelijk idee. En gaandeweg heeft dat geleid tot het grote onderzoek bij CERN, nu naar uh, het Hicks deeltje. Ja, en daar is dan echt een deeltjesversnelling van, van een paar miljard uh, voor nodig. Dus dat Majorana-deeltje in ieder geval een stuk goedkoper. Nou, ik moet wel zeggen dat uh, het ook bij het CERN spannende tijden zijn. Uh, het Higgs-deeltje is echt wel een belangrijk deeltje om, uh, om, te, om te ontdekken. Ja, om te ontdekken. En uh, het geeft echt heel fundamenteel inzicht hoe de natuur in elkaar zit. En uh, ook de activiteiten bij het CERN om de neutrino-Majorana's te ontdekken of te meten. Dat zal ontzettend belangrijk zijn. Als ons heelal uh, vijf keer zoveel gevuld is met donkere materie dan met lichte materie, dan wil je gewoon ook wel weten waar het vandaan komt. Dus het, het is echt van ja, buitenproportioneel belangrijk. Maar bij ons Majoranedeeltje uh, heeft een heel andere vers verschijningsvorm. En het is wel grappig dat uh, ze allebei voldoen aan die uh, formules die uh, Majorane heeft uh, voorgesteld. Dus allebei zijn ze gelijk aan hun eigen antideeltje. Uh, maar de verschijningsvorm bij ons is totaal anders. Het is uh, in een klein uh, uh, stukje materiaal. Er uh, zit hij opgesloten. Uh, hij vliegt niet door de ruimte heen, maar hij zit bij ons zit hij opgesloten in een heel klein stukje materiaal. Want, want elk deeltje heeft dan een anti-deeltje. En omdat dan alles, uh, uh, elk deeltje anti is, dan zou niks uiteindelijk iets zijn. En daarom heb je nog een deeltje nodig dat alles weer tot iets maakt. Okay. En, en dan, behalve, behalve het uh, majoraal... Snapt u het eigenlijk? Ik uh, snap het niet, maar heel nou, veel mensen niet. Kijk, okay, vaak, uh, en dat is zeker bij kwantummechanica zo... ontstaat er verwarring als je de formules gaat omzetten... in ons taalgebruik, in de woorden die we hebben. En zolang wij uh, onder ons in het lab gewoon uh, over uh, uh, operatoren spreken... dan is er helemaal geen verwarring. En dan is het echt makkelijk... Uh, uh, om tegen elkaar te zeggen dat de, de, de, de operator om iets te maken... hetzelfde is als de operator om iets te vernietigen. En dan weet iedereen wat het betekent. Maar als we het dan in een normaal spreektaal uh, gaan vertellen... dan kom je op die uh, onwaarschijnlijkheden uit. Wat, waar we het eerder over hadden, over die uh, superpositie... dat je op verschillende plekken tegelijkertijd kan zijn. Hier in Hilversum en in Den Haag. Ja. Ja, in kwantumtaal, in, in, in de, uh, in de, in de golffunctie van uh, elektronen, is het helemaal niet zo gek. Maar als we het gaan vertalen in ons begrippenstelsel, van, in onze wereld, ja, dan wordt het heel absurd. Ja, maar uh, in, in uh, ons lab hebben we geen uh, onduidelijkheid. Dat, uh... Ik heb eens een neutrino-onderzoeker geïnterviewd in mijn voorstellingen. En die zei: je moet je voorstellen, je komt jezelf tegen op straat. Wat eigenlijk al niet kan. En in een korte dramatische explosie verdwijnen dan allebei in het niets. Weet je, Dan heb je een beeld, maar het is tegelijkertijd zo, ook weer zo onmogelijk... dat je ook het risico loopt dat iedereen zegt... ja, kom, ik we me nog meer wijs maken. Maar dat komt dan wel dichtbij, je eigen antideel. Ja, maar als je, als je mij... Bedoelt, nu heb ik het al een paar jaar meegemaakt... maar als je mij voor het eerst zou vertellen... dat wij ergens uh, in het universum op een planeet zitten waar leven is... en dat we ons daarvan bewust zijn... is natuurlijk ook eigenlijk belachelijk als je erover nadenkt, toch? Dat is het ook onvoorstelbaar. Uitzonderlijk. Ja, Uitzonderlijk. Uitzonderlijk, dat is het ook. Maar het, het, het biedt altijd stof voor uh, wilde verhalen. quantum quantumcomputers. En een van die verschijnselen in onze klassieke wereld... Ja, van de alternatieve geneeswijze... is dan inmiddels al het quantum touching. Jolande van Rosmalen, die is quantum touch trainer... en die vertelde ons hoe dat dan werkt, quantum touching. Wat ik de, de, de, eigenlijk de meest bijzondere kracht van QuantumTouch vind... is dat je jezelf, als je het voor jezelf gebruikt... of anderen, als je het bij anderen gebruikt... kunt helpen de eigen zelfgeneesingskracht weer optimaal te gebruiken. Als je ervan uitgaat dat wij gewoon allemaal vol zelfgeneesingskracht zitten... want anders dan zouden we het niet meer zijn. Uh, uh, dat werkt gewoon de hele dag door. Je maakt de hele dag nieuwe celletjes, nieuwe circuitjes. Maar soms uh, blokkeert er ergens iets of lukt er ergens iets niet... En met touch kun je eigenlijk het lichaam meehelpen om die eigen zelfgenezingskracht weer uh, optimaal te gaan gebruiken. Um, wat, wat er eigenlijk gebeurt is dat um, je hartslag en je ademhaling uh, zich gaan synchroniseren. En dat is meetbaar, er zijn instrumenten voor. En uh, dat zorgt voor een enorme ontspanning. En als je ontspanning hebt, dan, is, uh, dan heb je meer doorbloeding. Dus even gewoon aan biologisch gezien. En als je meer doorbloeding hebt, heb je meer kans op genezing. Dus dat is eigenlijk wat er puur biologisch gebeurt. Als je, naar, um, als je een stapje verder gaat, dus meer op kwantumniveau... Op dan heb je het over, over trillingen. En wat je dan ziet, is dat elk orgaan in ons lichaam heeft zijn eigen trilling. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Uh, het hart heeft bijvoorbeeld een trilling van 7,8 en een galblaas van 4,9... En je kunt je voorstellen, als die trilling net niet goed is... dan heb je bijvoorbeeld last van je galblaas of last van je hart. En als die trilling heel erg niet klopt... dan heb je echt zware hartklachten of zware galblaasklachten. En wat je eigenlijk doet met quantum touch... is door middel van de technieken die je daar leert... de trilling van je eigen energie op een heel hoog niveau brengen. Zodat de organen die niet lekker functioneren... die niet goed in hun trilling zitten... zich vanzelf weer kunnen afstellen. En dan heb je het over het principe, natuurkundig principe van resonantie. Het is heel makkelijk wat je doet is als je de technieken gebruikt. is Een zo hoog mogelijke resonantie bij jezelf teweeg brengen. Of zo'n hoog mogelijke trilling bij jezelf teweeg brengen. En um, dan uh, hoef je dus niet uh, uh, zeg maar te bedenken wat voor trilling er nodig is. Dat bepaalt het lichaam zelf. Het lichaam zoekt zelf eigenlijk van wat heb ik nodig en wat kan ik ermee doen. Dus als ik iemand behandel, ben ik ook niet de healer. Maar degene die behandeld wordt, dat is de healer. Dat is degene die zichzelf geneest van binnenuit. Ja, de wonderlijke wereld van de quantum touching. Instructeur Jolande van Roswalen. Nou ja, als het werkt, werkt het toch? En als, het niet, als het niet werkt, dan, dan moet je het niet meer doen. Ik bedoel, kan dan vast ook geen kwaad dan, denk ik. Nou, ik vind dit... Ik vind dit heel dubieus. Maar zeg dit maar eens tegen iemand die... Uh die een terminale vorm van kanker heeft... of die een of andere ernstige ziekte heeft opgelopen. Dat, dat je eigen lichaam dat eigenlijk wel had kunnen oplossen... maar niet heeft gedaan. Dat vind ik... Uh, ik weet er te weinig een... van, maar, maar het klinkt mij heel, heel uh, het klinkt beledigend... En, dat, dat is waar, en onwaarschijnlijk maar... in de oren. Maar Leo Kouwenhoven, die, die wereld van de kwantummechanica... die is, biedt altijd stof voor mensen die denken dat er meer is... Of, of voor, voor, uh, voor dingen als... Uh, what the bleep do we know? Of, uh, of The Secret? Ja, uh... yeah. nee, maar er is ook meer. moet ja, quantum... moeilijk zeggen dat er minder is. Nee, maar die kwantumwereld die die, die biedt ook meer. Die heeft ook meer mogelijkheden. Uh, op verschillende plekken tegelijkertijd zijn verstrengelingen... en noem maar op. Dat zijn echt uh, mogelijkheden die wij in het dagelijks leven niet hebben. En uh, die, uh, die mogelijkheden... Uh, inspireren mensen. Er zijn ook mensen die uh, uh, verklaringen zoeken... Voor uh, onbegrepen uh, dingen in, in, in het lichaam of in het leven of in de psyche. Uh, er zijn groepen mensen die dat verbinden aan uh, de, de mogelijkheden die kwantummechanica biedt. Krijgt u vaak mailtjes van mensen die. die uh... ja, ik wil, ja, voordat ik. Uh, ik wil niet in het midden laten hangen. En die verbindingen, die, die, uh, daar worden grote stappen in gemaakt. Dus wij zijn bezig om een quantumcomputer te maken... en we zijn bezig met twee of drie elementen. Inmiddels al ook vier of vijf. Het wereldrecord is iets van tien elementen. Maar om die kwantumtoestanden te verbinden met bijvoorbeeld ons lichaam... daar zitten miljarden maal miljarden maal miljarden atomen in. Dat is zo'n grote stap van die drie atomen of vier atomen... waar we nu mee bezig zijn in het laboratorium en het lichaam. Dat is zo'n veel grotere schaal dat je die vergroting... Uh, of die extrapolatie ja, eigenlijk niet mag maken. Dat, zeker wetenschap gezien uh, zou je nooit maken. Dat is echt uh, onzinnig. En uh, ik denk ook als je er ja, een beetje redelijk over nadenkt... dan mag je dat toch niet als grondslag nemen. Mag je kwantummechanica niet als grondslag nemen voor En dat antwoordt u organen. dan ook altijd als mensen u mailen? Want dat... uh, ja, uh, zeker als ik uh, er de tijd voor heb, want ik krijg... Van toch erg vaak mailtjes van mensen die hun eigen ja, ideeën hebben over het universum en over ziektes en over de psyche. Uh, maar de discussies die eindigen nooit. Dus als ik een antwoord geef, iets probeer uit te leggen, wat dan ook, dan komt er altijd weer een mail terug met een nog groter verhaal. Of meer bewijzen. Van ja, maar dan kan dat toch ook niet? Mijn zus belde vorige week net toen ik haar wilde bellen, telepathie is zelfs, teleportatie. En dat doen jullie ook met die kwantencomputers. De link is makkelijk gelegd. Maar de discussie die je erover krijgt, die, die kan heel lang duren. Maar ik, ik, ik, ik vat het in zekere zin, dat ik, ik het toch wel positief opvatten. hoor. Ik, uh, ik, ik denk dat geïnspireerd uh, eh, inspireert. Dat laat mensen nadenken. Dat is altijd, zit, er zit, altijd zit, zek, meegenomen. Ja, er zit ook goede kanten aan. <laughs> Nou, dank Leo Kouwenhoven voor uw komst. En ook dank theatermaker Jan van den Berg. En dit was Labyrinth voor deze week. Als u het Wereldraadsel heeft opgelost, mail het ons. Kijk op de website www.labyrinth.nl. En volgende week zondag dan zijn we er weer op deze zender... op Radio 1 dus tussen 8 en 9 te horen. Nu op deze zender het journaal en daarna Holland ook Radio. Dank voor het luisteren en nog een mooie avond.